Juri Stubenitski met het NOS-journaal. Er komt vandaag een staakt het vuur tussen Israël en Hamas... dat zeggen Palestijnse bronnen tegen Israëlische media. Gisteren werd een mogelijk bestand tussen Israël en Hamas aangekondigd... maar tot nu toe gaan de gevechten onverminderd door. Egypte heeft een plan voor een bestand gemaakt... maar volgens de Palestijnse bronnen wil Israël niet akkoord gaan... met het opheffen van de blokkade van de Gazastrook. De orthodontist wordt vanaf januari 16 goedkoper. Dat blijkt uit de nieuwe tarieven die de Nederlandse zorgautoriteit heeft vastgesteld. Er gaan weer vaste prijzen gelden in de tandheelkunde. Afgelopen zomer besloot minister Schippers... dat het experiment met de vrije prijzen al na een jaar moest stoppen... omdat veel tandartsen hun tarieven teveel hadden verhoogd. De politie in Friesland heeft de boerderij van Jasper S. vrijgegeven. Ook de omgeving van zijn huis in Oudwouden is niet meer afgezet... Het OM zegt niet of de zoekactie in en om het huis van de verdachte van de moord op Marianne Vaatstra iets heeft opgeleverd. De familie van S. gaat voorlopig niet terug naar de boerderij. Morgen beslist de rechter of het voorarrest van Jasper S. wordt verlengd. Veel asielzoekers in het tentenkamp in Amsterdam-Ostdorp zijn in hongerstaking gegaan burgemeester Van der Laan wil het tentenkamp ontruimen... en heeft tien gemeenten bereid gevonden... om de uitgeprocedeerde asielzoekers tijdelijk op te vangen. Maar de asielzoekers willen een definitieve oplossing. Een man van 29 uit Veldhoven moet een half jaar de cel in... en een schadevergoeding betalen... omdat hij agenten heeft bedreigd met een omgebouwde Wii-controller. De man had de controller van de spelcomputer zo aangepast... dat hij niet was te onderscheiden van een geweer van een sluipschutter... De man richtte het voorwerp in mei op de agenten die daarop een waarschuwingsschot loste. Het weer, het gaat vanuit het zuidwesten regenen en het is zo'n 9 graden. Vanavond aan de kust kans op zware windstoten, morgen zonnige periode en droog. Dit was het NOS Journaal. Dit is Jolande van der Velden van de ANWB.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 Met nu. ZFM. De vinyljaren, eindejaars top 20. Uitzending 19 december tussen 2 en 5 op ZFM Zangvoort. Jo, wat leuk. Kan ik daar ook aan meedoen? Help mee om onze top 20 samen te stellen. Stem. Stemmen kan tot en met 15 december op www.devinieljaren.webklik.nl Waiting for more In de war. Ja, draadjes in de war. Um, <laughs> You're supposed to be feeling good, heette dit liedje. En dat kwam van het album Luxury Liner van Emmylou uh, Harris. Uh, we gaan door met Rita Franklin van uh, het album Rita Now. Ik vind het zeer merkwaardig dat als je in uh, de discografie krijgt... Uh, of wik Wikipedia, dat deze plaat er helemaal niet eens in je zin staat zelfs. Nou, hij is er wel echt. Uh, en hij komt uit 1968. Dat is een geweldige plaat van Rita Franklin. En daarvan eh, draaien we nu een nummer dat ze speciaal voor mij zingt. Ja, dat zingt ze speciaal voor mij. Want ze zingt namelijk: You're a Sweet, Sweet Man. Nou, ja, dat klopt. Rita Franklin. I don't care what. Toegezongen worden. Your Sweet Sweet Man, Rita Franklin met de Sweet Inspirations en al die andere fantastische muzikanten op het album uit 1968. En de, het album dat heet Aretha Now. Um, ja, het leuke van dit programma is altijd dat je geen, nooit iemand vertelt dat je wat je niet mag en wat je wel mag. Dat is altijd zo leuk. Dus je kunt eigenlijk alles draaien wat je, wat je, waar je zin in hebt. En uh, dat geeft natuurlijk altijd uh, een uh, leuke. Ja, verzameling, uh, variëteiten. En dat is vandaag ook weer zo. Want uh, de stijlen van de platen loopt behoorlijk uiteen. Van soul via wat psychedelisch-achtige popmuziek naar country. En uh, ja, dat vind ik nou juist zo leuk. Hè? Dat vind ik juist zo leuk van dit programma. Dus we gaan uh, draaien van Cotley Green de, man, uh, de mannen die dus begonnen zijn, of bekend werden eigenlijk met 10CC. Met Graham Goldman en uh, Eric Stewart. En... Uh, die toen, omdat de agenda van Tennessee erg zwaar was, ze hadden natuurlijk heel veel succes, moesten veel toeren en dat vonden de heren niet zo leuk eigenlijk. Dus daarom verlieten ze toen Tennessee en gingen zelf verder. Het album wat we nu hebben, dat komt uit 1977, nee, 1979 komt het, nou, nou zeg ik het helemaal verkeerd. Dus dat moet ik even precies nakijken, 77 dacht ik, maar ik weet het niet zeker. Uh, maar dat hoort u zo van mij zeker weten. Dat weet ik wel zeker. Uh, we gaan hiervan uh, het nummer draaien. Brasilia, I wish you were here. Kootly Green. dat was Brazilia I wish you were here van het album Freeze Frame van Godly Cream. Niet bepaald echt toegankelijke muziek. Maar het is natuurlijk wel eens leuk, want waar hoor je dat nog op de radio vandaag de dag? En het is best wel de, de moeite waard om daar gewoon naar t, uh, eens een keer kennis mee te maken. Het komt uit 1979, het album. Dus ik uh, zat oorspronkelijk fout met mijn 77. Ze hebben een aantal albums gemaakt. Het eerste album van deze heren was Consequences. Dat kwam, was uit 1977. Daarna kwam het album L... Dat was uit 78. Toen kwam Freeze Frame. Dat is er eentje uit 79. Die we dus vandaag draaien. Daarna hebben ze nog gemaakt. Ismism. Snack Attack. <laughs> Birds of Prey. Uh, The History Mix Volume 1. En Goodbye Blue Sky. En dat is een album uit 1988. En toen hebben de heren het dus... Uh, wat hoor ik nou mooi? Toen hebben de heren er dus een uh, punt achter gezet. Goed, we gaan verder met Emily Lou Harris. Weer zo'n mooi liedje van de LP Luxury Liner. I'll be your San Anton Rose. Emily Lou Harris. mooi. Lou Harris, uh, Lou Harris I'll Be Your San Anton Roos van het album Luxury Liner. Ja, ik heb alle informatie zo'n beetje wel gegeven, dames en heren. Dus we kunnen lekker snel door met de volgende plaat. Dat is wel handig. zie je trouwens een leuke. Exposure to music may cause a sudden outburst of joy, happiness, energy, creativity, awareness and spontaneous healing. Handle at your own risk. Ja, nou dat gezellig. <laughs> dat ziet er goed uit. Ja. Oké, okay. nou laten we vooral doorgaan met Aretha Franklin. I take what I want van het album Aretha Now. Take what I want, Rita Franklin van het album Rita. Nou, dames en heren, prachtig. Het swingt als een trein en het is heerlijke. Het is heerlijke muziek. Ehm. Um, nou, dan gaan we door. Eh. Uh, uh, we gaan door met uh, de volgende plaat. En dat is uh, Godly Cream. Wederom. Ehm. Um, ja, er zullen wel mensen zijn die zeggen: Moet dit? Een beetje vreemde muziek, allemaal. Ja, maar ja, dat is nou het leuke van dit programma. Dat kan allemaal gewoon. Dus wij draaien van uh, Cotley Green van het album Freeze a Frame. Uh, draaien wij mugshots? Mugshots.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 Dat gaan allemaal. Stemmen kan op www.deveniljaren.webklik.nl. We zeggen het nog maar een keer, dames en heren. We hopen dat u massaal stemt en dat we straks op 19 december een ontzettend leuke uh, top 20 uh, kunnen laten horen. 19 december dus, en we hebben dan een uur extra. Dus we kunnen ruim de tijd nemen voor die 20 lps die we gaan draaien. Uh, we gaan dus uitzenden van 2 tot uh, 5. Cotley um, Cream hoorde u met Mac shots <laughs> het, blijft, het blijft toch een hele vreemde muziek. Ik heb die al jaren niet meer gehoord. En het valt nu toch wel weer op. Maar ik vind het wel leuk. Het is wel heel apart allemaal. Goed, Emily Lou Harris dus. Weer terug naar um, het wat beter in het gehoor liggende werk. Uh, nummer dat geschreven werd door Graham Parsons. De man die helaas ook weer veel te vroeg overleed aan uh, de genotsmiddelen omdat dat was een zeer begenadigd muzikant. Um, Emmylou heeft, heeft een aantal uh, platen met hem samengemaakt. En dit nummer heeft hij ook weer geschreven. En zij zingt het. Emilio Harris zingt het natuurlijk. Het nummer dat heet She. En het is niet dat nummer van Frank van Salas voren. Het is een andere. Een, nummer. een totaal ander nummer dan, dan natuurlijk het uh, She ja. van Cheryl Aznavoer. Wat later nog eens uitgekomen. Maar dit, dit is zo ontzettend mooi. Uh, Lou Harris dus met She van het album Luxury Aligner. Goed, tijd om weer even te swingen jongens. Toen komt hij weer. Uh, Rita Franklin. En uh, van haar draaien we het prachtige nummer Hello Sunshine. Of zoiets. Wat is er? Ik zie allemaal paniekreacties. Lekker, Rita Franklin, Hello Sunshine van het album Rita Now. En um, ja, van Kotlin Green. zijn we toen het laatste nummer. Want dat hebben we ze allemaal gehad. Er staan niet zoveel nummers op BLP. Dus uh, we gaan uh, wat hun betreft uh, de boel afsluiten. krijg um, krijgt nog één nummer, hè? dat is die grote hit die ze in de tijd uh, hadden in 1979. Heel apart nummer ook weer. Um, en het uh, liedje dat heet An Englishman, An Englishman in New York. Ja, zo heet het. Uh, later is er nog eens een keer zo'n nummer uitgekomen met die titel. Maar dat was iets heel anders. Dat was, uh, dat was een uh, ding van, uh, van, van Sting. Maar dat was een totaal ander nummer hoor. Dat had helemaal niets met dit te maken. Maar dit zult u ongetwijfeld wel herkennen. Omdat het, uh, ja, het staat in de top 2000. Het, staat, uh, het heeft toen de tijd ook behoorlijk hoog in de top 40 gestaan. Dus luistert u naar uh, het laatste stuk wat we draaien van de LP. Freeze Frame, Een uh, Englishman in New York. Cutley and Green, Cream. stranger theme, street alligators, big anglophile, will navigate us through a change of style. I came, I saw, what kind of beast is this, New York, you talk a little bit left to center, I scream, I shout, New York, you growing. it Spit the world right in the eye. The stronger the wood, the straighter the arrow. Fantastische hitsingel uit het jaar 79. Toen uh, was het echt een hit in de, in de Veronica Top 40. Of ach, nee, die had je toen nog niet meer geloof ik. De Top 40 gewoon. En de, weet ik veel. naar nou, de Nederlandse hit Het kwam van het album, Free, album Freeze Frame. En het waren dus Cotley en Cream. Goed. Goed. Um, dit album hebben we gehad, want uh, alle stukken zijn gedraaid. Staat niet meer op, dus uh, helaas. We gaan uh, door met Emily Harris. Dit keer lekker een keertje up tempo. Um, openingstuk, nee, niet. Ja, wel het openingstuk van de plaat. De plaat heet Luxury Liner. En zo heet ook het liedje van Emily Harris. Luxury Liner. Uh, luxury Liner. E een van de twee uh, of drie uptempo stukken die erop staan op die plaat. Dat zijn het allemaal gevoelige ballades en zo. Maar daar is ze dan ook wel heel goed in. Dit heet uh, Luxury Liner. En dat was uh, de titelsong van de plaat. We nog even door met Rita Franklin... En daarvan draaien we een nummer dat uh, ook door Diane Warwick onder andere gezongen is. Het is natuurlijk geschreven door Burt Bacharach. En uh, Franklin heeft daar natuurlijk weer op geheel eigen wijze naar haar uh, stempel op gedrukt. I say a little prayer. Rita Franklin. snel door, want uh, wil nog, ik wil nog twee nummers draaien. Ik hoop dat ik dat nog red. Want, o, ik zie nog uh, zes minuten. Nou, dat wordt opschieten. Um, Abby <laughs> Harris. Als laatste van de LP's uh, Luxury Liner, nummer uh, Cellavi. Geschreven door uh, Chuck Berry. Hier komt ze weer. Abby Lou. You could see Shirio, we gaan snel door, want ik wil toch graag... Gaan nog, uh... oh, dat gaat wel lukken trouwens, als ik het zo bekijk. Nou, we zien het wel. We gaan het gewoon proberen. Uh, tot slot van dit programma, dames en heren. Aretha Franklin met de originele versie van Think. Van het album Aretha Now. En uh, vergeet niet te stemmen op onze top 20. Uh, op onze Facebookpagina staat uh, maar, uh, waar, waar, waar u dat kan doen. En uh, wij gaan nu luisteren naar Think. Aretha Franklin. Tot vrijdag bij Zandvoort Luncht. Tot vrijdag You better think about what you tryna do to me think think that you might go let yourself be free Let's go back let's go back let's go away on the way back when I didn't even know you you couldn't have been too much voluntary